De verdachte die in Parijs is opgepakt vanwege de schietincidenten... in de afgelopen dagen, was eerder ook al betrokken bij geweld. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Manuel Valls gezegd. Abdelhakim Dekkar werd in 1998 veroordeeld voor zijn betrokkenheid... in de zaak Remopin, waarbij in 1994 vijf doden vielen. Dekkar zou toen wapens hebben geleverd. Hij werd gisteravond aangehouden in een auto in een parkeergarage... nadat hij daardoor een passant was herkend. Dekka was half bewusteloos, mogelijk na een overdosis medicijnen. Hij werd direct in verband gebracht met de incidenten... maar er moest eerst DNA-onderzoek worden gedaan. En dat heeft nu uitgewezen dat het om één en dezelfde persoon gaat. De man zou maandag een fotograaf hebben neergeschoten... bij de krant Liberation. Daarna sloeg hij toe in het zakendistrict La Défense. Daar raakte niemand gewond. Uruguay heeft zich als laatste land geplaatst... voor het WK voetbal in Brazilië volgend jaar. De tweede play wedstrijd tegen Jordanië eindigde in een 0-0 gelijkspel. De eerste wedstrijd had Uruguay al met 0-5 gewonnen... waardoor de Zuid-Amerikanen al vrijwel zeker waren van een ticket. Het weer een gebied met regen en soms natte sneeuw trekt over het midden en zuiden. noorden houdt het droog en de minima liggen rond het vriespunt. Overdag vooral in het zuidoosten nog motregen of natte sneeuw. En dan wordt het hooguit 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 de Sun van de Beatles... dat officieel uitkwam op de LP Beatles for Sale. En dat was niet helemaal de bedoeling aanvankelijk... maar het nummer werd in de haast alsnog daaraan toegevoegd. Want uh, ja, zo zat dat op een gegeven moment. Die LP die moest uh, snel afgeleverd worden. Er waren geen songs voor handen. En er lag nog een oud nummer van Paul McCartney... Uh, ergens op de plank, wat nooit eerder op de plaat werd gezet... omdat uh, de Beatles het een beetje een te zoet nummer vonden. Uh, niet rock'n'roll-achtig, maar ja, goed, die LP moest vol met 14 nummers... en toen uh, had McCartney zoiets van... nou, ik heb nog een nummer leren, dat zing ik wel even in Geschieden. En datzelfde nummer, dat is dan uh, eind 64 uh, weer opgenomen... in de studios van de BBC, waar het uiteindelijk ook weer werd uitgezonden... De Beatles dus met uh, nog twee tracks van dat album The Beatles Live at the BBC Volume 2. Een album, een dubbel cd die vorige week is uitgekomen. Met niet daarop alleen maar liedjes, maar ook uh, de stemmen van John Paul, George en Ringo, daar waar het gaat om het geven van uh, interviews en het doen van uh, melige <laughs> aankondigingen. Laatste hier de nacht in anders hier bij de vader op radio 1 met uh, aandacht voor liedjes die op een of andere manier te maken hebben met het uh, overlijden, de slag op John F. Kennedy. Morgen precies 50 jaar geleden. Want er zijn dan wel 40.000 boeken over verschenen, er zijn ook een erg wat songs over geschreven of die zijn ontstaan naar aanleiding van dat uh, overlijden van John F. Kennedy. Ik heb een nieuwe track voor je van uh, Bruce Springsteen. En natuurlijk zijn er ook weer de drie chansons op een rijtje... die je zo halverwege dit uur kunt gaan beluisteren. Maar eerst aandacht voor een dame... die uh, komende avond een optreden zal geven hier in Nederland. Ze is vooral bekend als uh, drumster. Drumster kan je ook wel zeggen bij uh, het gezelschap van Prince. Nederland ooit in de top 40 gestaan met het nummer de Bell of Saint Mark. Maar ze heeft net een nieuwe single afgeleverd. Je hebt hem net gehoord. Lieder was de band en de stem was van Chila I e. En degene die het slagwerk bewerkte, dat was ook Chila I. E. En vanavond zal de personage een optreden geven met band natuurlijk... in de grote zaal van de FNA in Eindhoven. Chila I e dus. Morgen dus, dan is het precies 50 jaar geleden... dat op het leven van John F. Kennedy een aanslag werd gepleegd. En wat ik al zei, er is een heleboel over geschreven, gefilmd... maar ook over gezongen. Op de bewuste ochtend waren Brian Wilson en Mike Love... bezig met het componeren van een liedje. En terwijl ze daarmee bezig waren... toen hoorden ze ineens het bericht dat John F. Kennedy was overleden... Het lied kreeg daarna een uh, andere wending... en zodoende ontstond dan The Warmth of the Sun.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 Prices never shared, no one did Disturb the sound of silence Fool said I, you do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words Like silent raindrops fell And echoed me The words Of silence And the people bowed and prayed During the ungodly made And the sun flashed out Said the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement halls whisper the sounds of silence. Twee songs die ontstaan zijn. Naar aanleiding van het overlijden de moordaanslag op John F. Kennedy. Allereerst hoorde je Warmth of the Sun van de Beach Boys. En Paul Simon die werd geïnspireerd door het schrijven van The Sound of Silence... wat hij naderhand met Art Garfunkel opnam. Wat directer is de tekst die ik je nu laat horen. Hij werd gemaakt door Jim McGuinn van The Birds. Hier is He Was a Friend of Mine. En te vinden op een LP van de Birds. De LP Turn, Turn Turn. Over de aanslag op John F. Kennedy morgen precies 50 jaar geleden. Televisie zal daar morgen ook uh, aandacht aan besteden op Nederland 2. Kan je om 5 voor kijken naar de documentaire JFK The Tapes. En na Nieuwsuur om 11 uur dan is er de speelfilm van Oliver Stone, JFK. En die speelfilm wordt ook op een aantal andere tv-kanalen uitgezonden. Nederland 2 dus vanaf 11 uur, maar iets eerder om tien over tien... begint diezelfde speelfilm al op het Vlaamse canvas. En dan weer later, en het is alweer diep in de nacht, kwart voor 1 dan kan je met een nagesynchroniseerde Duitse versie volgen... via de ARD, de eerste Duitse televisie net... In ieder geval JFK morgenavond uitgebreid te zien op de televisie. Daar het gaat om de Nederlandse televisie na Nieuwsuur om 11 uur. Er komt binnenkort een nieuwe single uit van Bruce Springsteen. Maar Bruce Springsteen heeft de afgelopen week ook iets uh, exclusiefs laten horen... dat alleen te beluisteren was via Spotify. Het nummer Dream Baby Dream. Materiaal van Bruce Springsteen. En we blijven doorgaan met het uh, nieuwe materiaal van Bruce Springsteen. Hoewel erbij gezegd moet worden dat het gaat om uh, bewerking werkingen van reeds bestaande songs. High Hopes, dat is de titel van een nieuwe single die maandag aanstaande het licht zal zien. Maar heeft dat al eerder uh, doen laten verschijnen. In 1995. Op een uh, EP'tje kwam het toen uit, maar nu is het dan opnieuw bewerkt. En uh, ja, de fans van. De bos, die kunnen er in ieder geval naar uitkijken. Naar dat High Hops aanstaande maandag. En we weten volgende week wat hier in de nacht klinkt. Anders bij de vader op Radio 1. Ja. Dit liedje ken je van Gerrit de Koks. Maar dit is eigenlijk het origineel. Dat wil zeggen de originele Nederlandstalige versie. Buiten huilt de wind om het huis. Maar de kachel staat te snoren op vier. Er hangt een lapje voor de brievenbus. En in de dochters de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 Gewoon Buiten haalt de wind om het huis. the, the devil. Gezelligheid, kende nauwelijks tijd bij machine lichtjes. Dat niet mooi, 1948, wat ik al zei, je kent het van Gerard Cox. Maar we hoorden nu dan de oorspronkelijke Nederlandstalige versie. En die is van Kees van Kooten en Wim de Bie. En die werd voor het eerst uh, uitgevoerd. En dat was op de televisie in het programma Die Massa. En dat was allemaal zo uh, om en bij 1970, 1948 dus. Kees van Kooten, Wim de Bie, Kees van Kooten die de komende week in de picture zal staan. Want Kees is namelijk degene die het dicté der Nederlandse taal heeft geschreven. En dat Dictee van de Nederlandse taal, dat is uh, 18 december s'avonds op de televisie te zien... En dan is het weer meepennen. <laughs> Kijken hoeveel fouten we deze keer weer maken. 18 december dus. Uh, Kees van Koot uh, met zijn dictée op de Nederlandse televisie. Maar zelfs natuurlijk doet hij ook wat uh, voordrachten en uh, lezingen in het land. Dan draagt hij vooruit eigen werk. Hij leest vooruit eigen werk, Kees van Koot. Uh, zo bijvoorbeeld uh, 8 december. Of een paar weken. Op een zondagmiddag is dat. Dan uh, zal hij om 4 uur... Uh, uit eigen werk voorlezen in het dorpje Schip Luiden. Op Hodenpeil, in een uh, mooi kerkje wat er is. Daar uh, zal hij van zich laten horen. Kees van Kooten dus. Blijf nog even bij dat uh, werk wat je net hoorde van Gilbert O'Sullivan. Want dat is namelijk degene die de oorspronkelijke melodie schreef... van dat 1948, Alone Again Naturally. Dat dadelijk een... Uh, ander liedje van de man horen. En dat wordt dan gezongen in de Franse taal... Robert de Montigny. En dat betekent dat ik ben toegekomen aan de drie Franse platen op een rijtje. Je krijgt naast Robert de Montigny ook nog Charles te horen. Afgelopen zondag heb je misschien gezien bij uh, Yvounia en Matthijs van Nieuwkerk... En er is een nieuwe plaat in dit rondje van drie chansons op rijtje. Je me souviens de tout. Dat is een nieuwe single van Gérard de Palmas. Maar eerst... Claire. Claire. Claire. En Claire blijft Claire. Ook in de Franse versie. Claire, tu fais toujours tout pour me je te vois un tricot à la main, souvent je rêve en pensant à enfant qui viendra de toi dans peu de temps. Non, il n'y a pas plus heureux que moi la nuit. Quand je me réveille, je vous regarde et prenant ta main doucement, je lui dis. C'est que l'on t'attend très patiemment Et les GP de bonheur J'écoute mattre son cœur au clair Clair clair Le hasard s'amuse à défait Les rêves de l'homme sur terre Mais moi je suis là pour de repose sur mon épaule, demain au feu, on citera le le plus merveilleux de tous les chemins. Tournés frôlés dans la main, notre joie sera sans fin, flame, flame. Il enfant de nous, cet enfant qui va naître, car ce sera une fille, celle que l'on attendait de lui, depuis de de avond, we sluiten de ogen, we openen De Désormais, mon cœur vivra sous les décor De ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus. Say Sommet quand la pluie me réveille la nuit Je veille jusqu'au matin Je me souviens de tout De l'innocence suivie par l'enfer Je me souviens surtout Un storm, un le soleil, la nature, toutes les choses qui rassurent ne me font plus de bien Est-ce le manque de sommeil? la drogue en bouteille Je ne suis plus sûr de rien Quand il me suit Mon pire ennemi Aura-t-il raison de moi Mais une chose est sûre Dans cette vie au futur Tu ne seras plus jamais à moi Tu vis par l'enfer Je charme surtout que nous avions Frankrijk, dat hoor je ook in de nacht, ging het anders. En deze nieuwe muziek die kwam van Gérald de Palmas... heeft net een nieuw album afgeleverd onder de titel De Palma. En van dat album hoorde je Je Me Souviens de Toe. En dat is dan in Frankrijk de meest recente single van dat album. Gérald de Palmas die hoorde. Daaraf hoorde je een jaren 60 opname van Charles Asnavour. Desorme Asnavour, die over een uh, klein maandje, 14 december en 15 december... Uh, optredens zal doen in de Music Musical. En die heeft weer voorafgegaan door de Franse versie... van Gilbert O'Sullivan's Claire. Gezongen door iemand een chansonnier onder de naam Robert Montigny, Die in Frankrijk ook bekend is als uh, zanger en presentator... van een aantal televisieprogramma's. Niet zozeer in Frankrijk, maar in... Uh, uh, Canada, in het Frans uh, sprekende gedeelte in Quebec. Robert de Montigny, de Canadees, die hoorde met uh, Claire. Zo dadelijk over een minuut of twintig, een kleine minuut of twintig... op deze zender aandacht voor, het, uh, voor de achtergronden van het nieuws... het radio-ingenaar met Lara Renze. renzen. Hierin aandacht voor uh, de man die opgepakt is... de verdachte van het schietincident eerder deze week in Parijs. En ook wordt er stilgestaan bij het feit dat het uh, morgen, 50 jaar geleden is... dat uh, John F. Kennedy om het leven werd gebracht... De kranslegging van Obama op de plek waar het allemaal gebeurde in Dallas. En natuurlijk nog veel andere onderwerpen, veel meer andere onderwerpen. Straks vanaf 6 uur tot half tien in het Radio in Journaal. Hier op Radio In met Lara Renzen dus. De hele nacht, als je hebt geluisterd, heb je al tracks van het jongste Beatle album kunnen horen. De Beatles, live at the BBC Volume 2. Hier is weer zo'n track. 63 opgenomen in de radiostudios van de BBC. The Beatles, I'm Talking To You, een compositie van Chuck Berry. En er zijn ook andere beatgroepen die het eens destijds op een repertoire hebben gezet. De uh, Hollies bijvoorbeeld, de Yardbirds, maar ook de Rolling Stones... hebben dit I'm Talking About You opgenomen. Even kijken naar de verjaardagskalender. En daar zien we de naam Björk staan. Vandaag wordt ze 48 jaar... Dit is uit de film Dancer in the Dark waarin ze de hoofdrol speelde. Je wordt hier samen met Tom York. And I've seen it all before. I've seen it all. I have seen the trees. I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by. Friend, and lives that were over before they were spent de trainen als uh, ritme instrumenten gebruiken. Björk is in ieder geval op dat lumineuze UD gekomen... en het liedje dat is destijds uh, gecomponeerd... voor de film Dancer in the Dark... waarin Björk de hoofdrol vervulde. Bekend liedje eruit, I've, heard it, I've seen it all before... daarin werd ze bijgestaan door Tom York... en Tom York dat is dan de zanger van Radiohead... Jörg, die, die vandaag jarig is, 48 jaar, wordt de IJslandse zangeres. Even een blik op de televisie. De VPRO begint vanavond een vierdelige serie. onder de titel Broers en Zussen. Waarin uh, zusjes. En broers worden geïnterviewd van hele beroemde mensen. Zo kan je bijvoorbeeld 12 december kijken naar een interview met Stella Parton, de zus van Dolly. En eerder is uh, Vanessa Branson aan het woord. En dat is dan de zus van uh, Richard, de man die uh, Virgin Records ooit opricht en alles wat met Virgin te maken heeft. George Obama, de broer van, die komt volgende week aan de beurt. En vanavond op de televisie kan je kijken naar een interview met Leon Hendricks. En dat is dan de broer van deze gitarist. en Red House van de lp You Experience uit 1967. En vanavond om half tien, de eerste aflevering van Broers en Zussen... met in een interview met Leon Hendricks, de broer van de Beatles... van John, Paul, George en Ringo's dat werd opgenomen in de radiostudios van de BBC in Londen te vinden op die dubbel CD The Beatles Live at the BBC Volume 2. Dit was de nacht. Klinkt anders bij uh, de vader op Radio 1. Mijn naam is Roel Koenen. Een mooie dag verder. En zo dadelijk het Radio 1 na met Lara Renze. Routen.